Dooral Megens met het NOS-journaal. Duitsland heeft afgelopen jaar bewijsmateriaal verzameld van oorlogsmisdaden in Oekraïne. Dat heeft de openbare aanklager gezegd tegen Wladimir Zontak. Het onderzoek richt zich onder meer op de massamoord in Bucha en de Russische aanvallen op vitale infrastructuur. De Duitse aanklager wil de politiek en militair verantwoordelijke vervolgen. Of dat voor een Duitse rechter of voor een internationaal tribunaal moet gebeuren... vindt hij een zaak van de internationale gemeenschap.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 En, uh, ik is nog steeds zeer actueel over het, <laughs> uit, het gegevens uitlezen uit databases. Steeds, uh, ja. Dus zo is het een beetje gekomen en nu uh, het hoogtepunt in mijn schrijfcarrière, het koopboek, zeg maar. Tenminste, zo ervaar ik het zelf ook. Ja, het, het kookboek. Er is nu één kookboek. Nou, misschien komt er nog meer. Dan dan komen er komen er nog weer. meer. Ja, de, het is nou werk, hoor. Er, er wordt een achter natuurlijk naar jouw naamgenote ja. De, ja. De, met, ja, de, met het ja, koken. Ja, ja, ja. En dat zijn heel wat delen. Want ik ben ik mee groot geworden <laughs> met die Prins. Hele grote, ja. dikke, zware <laughs> boeken. <laughs> dat gaat het niet worden, denk ik. Maar wie weet, het lijkt me wel leuk om nog een kookboek te schrijven. Maar, maar hoe ben mooi. je er nou bij gekomen weer om kookboeken te gaan schrijven? Ik, ik kook al mijn leven lang uh, heel graag met veel plezier.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 uh, nou werk ik toevallig uh, part-time voor een Chinees bedrijf. Oh, uh. Uh, dus we hebben daar geen konijn gegeten overigens. Maar uh, vertel nou, hoe kom je nou bij een recept over Chinees konijn? Heb je het zelf bedacht? Nou, geïnspireerd ik, op? Ik dacht in dit... In dit uh, toevallig is het nu Chinees nieuwjaar. Ja. En Chinees nieuwjaar, dat, dat schrijf ik ook in de krant... is niet een kwestie van één dag en, uh, met 12 uur... elkaar gelukkig nieuwjaar wensen. En nee. dat is het.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 Maar voor de krant schrijf ik, dus zoals nu over de Chinese konijn... Ja. en, en, en uh, allerlei vlees- en visrecepten schrijf ik er ook bij natuurlijk. Ja, ja de een hoeft het ander niet uit te sluiten. Nee, precies. Je kan heerlijk een dag vegetarisch eten en een dag uh, vlees. En, dus. en ik heb nog een, een, een nieuwtje, dat is ah. wel leuk. Uh, scoop voor laatst, de radio. Ja, nou, laatst uh, werd ik benaderd door uh, de woordvoerder van de gemeente Haarlem...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 En een beetje een modernere twist eraan, natuurlijk. Want ja. Tijdens is er veranderd. Ja, ja. En, en dan komen we dan ook allemaal in de kledingstijl van Paulus Lood. Is dat ook de bedoeling? En dan is er iemand met een luid die misschien. Dat zou maakt? mooi zijn. Ja, dat ja. zou mooi zijn. Nou, we maken er iets leuks van. Ja, ik ja, wil zeggen, dan ga ik meteen wat vertellen. Ja. Ja. Wanneer kunnen mensen zich inschrijven? Kan nou, dat kan nog geen natuurlijk idee. Niet. Want het is net, we hebben het net, net bedacht. Het is helemaal vers. Dat hele.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 En uh, zo gaat het dan verder. Dus je hebt een cake met spruitjes. Uh. Ja, ja. ja. ja. ja. En, en die vinden kinderen ook lekker. Ja, ja, ja. ja het is ook een lekkere cake. Ja. Ja, juist een lekkere cake. Je ja, uh, moet maar eens maken. Vooral ze vinden hem ook lekker. Ja, uh, ja, die moet hem maar eens maken. Ja, nou, ja ik, ik eet geen uh, gebak of zoet of andere dingen. Oh, nou, dus, uh, nee, dan, dan dus <laughs> ik ga dan wel iets, uh, iets hardigs <laughs> uit het kookboek maken. Doe maar. Maar ik zal mijn broer, die uh, van, de, van de zoete dingen is... Eens vragen of hij niet een cake met spruitjes uh, mm. kan ja. fabriceren. ja. Nou, dat was uh, ontzettend interessant nieuws. En wat wordt het recept voor de volgende week in de krant? Uh, is er al een uh, tip van de sluier? Um, ja. Wat was het ook weer? Aha. Ik heb het nou even niet paraat. Nee, ik heb het even niet paraat. Het wordt lekker. Het en wordt lekker. En ook in een vleesgerecht trouwens. Het wordt ook geen vleesgerecht. Ja. Oh, het wordt uh, klapstuk. Ah. Een klapstuk is een beetje ouderwets. Ja. Uh, Vleessoort, die heb ik laatst uh, ontdekt... En uh, dat is fantastisch, fantastisch ja. vlees. En dan moeten we lekker langs hebben. Nou ja, we moeten een beetje stoven. En ik heb het dan niet gecombineerd met Hutspot, maar met andere dingen, dat het wat moderner is. Ja. En het is fantastisch. Ik kan het je aanraden. Het is uh, ja. topgelegd. Ja, het is een soort hache, waar uh, ik maak het van maak Nou, de is is een hache. Het is, uh, de, maar maar uh, nou, je moet maar kijken. Het staat het wordt volgende, volgende week. week. Het staat volgende nou, week ik, week uh, ik uh, kijk er naar uit. Kijk, Dat vind ik dan weer heerlijk om zelf af <laughs> te proberen. <laughs> kijk, het, uh, ik ben dol op koken ook. Dus ik, ben, oh, uh, moestal, ja, ik moestal. vind moestal. het heel nou, erg interessant. Ja. Ja, nou. ja. En dan uh, hebben we nu toepasselijke muziek. Namelijk uh, Chef Special. Dus uh, Pierre Winkler, bedankt. En tot ziens. Bedankt. We gaan nu luisteren naar Chef Special. Heel toepasselijk. New York.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 Let us see your heart to sleep from the day.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 Ja. En, ja, uh, ja, het is een soort budgetcoach uh, ja, idee. Ja, ja, ja, ja. en daar is dan toch waarschijnlijk heel veel uh, uh, uh, vraag naar. Dus Pluspunt heeft besloten om daar een, uh, een soort uh, ja, project in te komen op orde. Dus een soort werkplaats voor mensen die hulp willen om overzicht te krijgen op hun financiën. Ja, het nou, is, ja. dat, dat is heel erg fijn en denk ik ook heel nuttig in deze tijd. Ja.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 Dat uh, klinkt heel erg goed. Ja, onze, heel goed. ja, in de studio wordt al uh, enthousiast geknikt... Uh, door onze nieuwe technicus Thomas, die is aangeschoven. Die krijgt een hele lach op zijn gezicht... vanwege die uh, soep en die uh, chocolademelk. Nou, wat goed. Ja. Nou, Dan kan die daar terecht op dinsdag. Hè, tussen, ja, Thomas, tussereen. je bent uitgenodigd. Ter pluspunt. Ja, ja, maar tot 1 maart. Hè. Het is dus is, van uh, deze maanden, maar tot 1 maart. En dus, dus deze nog een paar weken. En dan uh, kun je daar gebruik van maken. Dus het is een heel mooi...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 Weer een telefoonnummer, Roy. Ja, hij is de reis, pak pen en papier. <laughs> ja, 06-44-68-3110. Ik herhaal, 06-44-68-3110. En daar kun je dus aanmelden voor, uh, voor elke dinsdag gezellig een, uh, een, uh, een drie gang maaltijd... Uh.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 your fabulous face. What about me? <laughs> I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill.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 my idea of nothing to do Yet I get a kick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 Give me a whirl, I get a kick out of you, get my kicks out of you. To the river Gonna take my body down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 We moesten toch nog even een paar dingen aanscherpen. Een klein dingetje bijvoorbeeld. Dus in de oude versie stond nog om... Uh, bordjes op te hangen. Uh, uh, op heel veel plekken. Ehm... Um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 Uh, is dit beleid dan ook echt inderdaad nodig voor Zandvoort? Ja, de, een, een, een, een, niet zozeer voor Zandvoort specifiek. Maar ik denk dat uh, kijk, heel veel steden en, en gemeenten hebben uh, een regenboogbeleid uh, opgesteld. Um, en er gebeurt natuurlijk al heel veel. Dat uh, uh, moet je niet in vergissen. We hebben een, een hele levendige gemeenschap van allemaal mensen die heel erg betrokken zijn. Uh, en heel veel activiteiten op poten zetten.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 ja, er zijn er toen het, 54 gemeenten die de, daarvoor hebben geopteerd uh, in Nederland. Dat is ja. uh, ver voor mijn tijd. Dus ik ken de <lacht> overwegingen niet waarom nee. er toen niet besloten is om, uh, om mee te doen. Ja. Uh, ja, en daar hing inderdaad een zak subsidie aan, uh, aan vast. En ik ben altijd heel erg gek op geld uit Den Haag. Dat vind ik altijd heel fijn als dat onze ja, kant op komt. Hoe ja, meer, ja. hoe beter. Dus jammer. En tegelijkertijd, ja, op deze manier pakken we het gewoon op Zandvoortse schaal aan. En daar zetten we dan ook wat geld tegenover. Wat niet ja. wegneemt dat er al heel veel activiteiten lopen waar, ja. waar ook al geld in gestoken wordt. En ja, in, het, in het stuk zelf ook weer heel vaak het, het woord ambitie genoemd. Hè. Dus er zijn echt ook drie concrete punten waar we zo verder op komen. Maar toch nog even: um, het is een portefeuille die is ondergebracht bij de burgemeester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 Nou dat, kijk, like ik zeggen, iedereen heeft recht om uh, te, te stemmen wat hij wil. Dat, uh, ja. om, en te vinden wat hij wil. Dus dat zou je ja, aan hem zelf moeten vragen. Maar hij heeft een aantal redenen aangegeven waarom hij zegt van uh, ik uh, vind het. Maar, dat we dit maar hij had een portefeuille in ieder geval niet willen hebben. Hij heeft de portefeuille. Nee, nou, dat, dat weet ik niet. Want ik was niet bij de onderhandelingen aanwezig. Maar ja. in ieder geval, uh, ja, ik ben blij dat het bij mij in mijn portefeuille geland is. Ja, we komen zo nog even ja. terug over het politieke draagvlak met het zicht op dinsdag natuurlijk.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 En we gaan nu ook nou ja, met, de, met de uitvoering aan de slag. Ja. Mochten in de toekomst zien dat er nog meer nodig is, dan, dan zullen we daar naar kijken en dan ook dat met de gemeenteraad moeten we discussiëren. Ja, nog even kort naar één uh, stukje uit wat het advies van het uh, sociaal domein uh, was. Van die. En daar hebben jullie als college eigenlijk ook al een, uh, een reactie, ja. natuurlijk, uh, op gegeven. Uh, even kijken, dat moet ik er zelf natuurlijk ook weer even goed bij pakken. Maar die zeggen op een gegeven moment.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 Nou, ik heb. Kijk, eh, eh, hoe het? Er is ook afgesproken dat dit eh, beleid tot stand zou komen. Eh, dus ik ga ervan uit dat dit gewoon breed gedragen wordt in, eh, in de gemeenteraad. En, okay. en ik hoop op een beetje. Op op een, ja, op een, op een goede en waardige discussie. Ja, veel, veel gehoorde kritiek is natuurlijk. ook landelijk een beetje. van: dit is niet nodig. Het is zonde van het geld. Ook iets wat je dinsdag zou, zou kunnen te horen krijgen. Het probleem ligt ergens anders. Eh, wat zegt u daartegen? Nou ja, nogmaals, dat, je hebt net een paar cijfers aangehaald. Um, en tegelijkertijd, we moeten het ook niet alleen maar problematiseren. We moeten ja. ook uh, laten zien dat Zandvoort echt op de kaart staat. Als een um, nou, gemeenschap en een gemeente waar iedereen zichzelf kan en mag zijn. En dat is niet alleen ja, goed voor onszelf, maar ook voor de algemene sfeer. En uh, ja. nogmaals, het feit dat de World Pride deze kant op komt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 ik viel voor een meisje, wat kon het me ook schelen. Want ik wilde met haar zijn en mijn lichaam met haar delen. Verliefdheid komt, verliefdheid gaat voorbij. Verliefdheid komt in vele vormen, zelfs in nog meer dan hij of zij. Je bent aan niemand iets verschuldigd. Je gevoelens zijn van jou, maak rustige kennis met de liefde. Het wordt ooit een keer vertrouwd. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.